7 uur en met het NOS-journaal. De zendmacht bij Lopik wordt waarschijnlijk vandaag weer in gebruik genomen. Dat verwacht eigenaar Novek. Novak. medewerkers trekken nieuwe kabels in de mast... waar vrijdag een brandje woedde door een oververhitte kabel. Daardoor zijn er ontvangstproblemen met radiozenders in Midden-Nederland. In die regio is Radio 1 weer via een andere zendmast te horen. Radio 1 blijft voorlopig ook uitzenden via de frequentie 747AM... Na het wegvallen van de zendmast in Smilde wordt ook in het noorden aan een oplossing gewerkt. De komende dagen wordt een noodmast geplaatst op het terrein van de Johan-Frizo-kazerne in Assen. Volgens Novak is er geen verband tussen de brand in Lopik en die in Smilde. Het bedrijf noemt het een absurde samenloop van omstandigheden.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 De versplinterde oppositie in Syrië heeft zich verenigd in een raad. Daarmee willen de partijen met één mond tegenwicht bieden aan president Assad en Syrië democratischer maken. De organisatie heet de Nationale Raad van Verlossing en telt 25 vertegenwoordigers van islamisten, liberalen en onafhankelijken. Vrijdag waren volgens de oppositie de grootste betogingen in Syrië sinds het begin van de opstand in maart. Honderdduizenden mensen gingen de straat op om het vertrek van president Assad te eisen. En daarbij zouden zeker 32 betogers zijn gedood.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 Hij zei niet hoe lang hij dit keer in Cuba blijft. Tijdens zijn afwezigheid worden een paar bevoegdheden overgenomen door de Venezolaanse vicepresident en de minister van Financiën. De politie in Nijmegen zegt dat de eerste dag van de Vierdaagse feesten gezellig en druk was. Er kwamen vooral veel mensen af op het concert van Frank Boeien op de Waalkade. Een paar mensen werden aangehouden onder meer voor diefstal. De feesten zijn in het kader van de Nijmeegse Wandelvierdaagse die aanstaande dinsdag begint. De ontmoeting tussen de Dalai Lama en president Obama... heeft de relatie tussen de VS en China beschadigd. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. China zegt dat de ontmoeting een grove inmenging was... in de Chinese binnenlandse aangelegenheden... en de gevoelens van Chinezen heeft gekwetst. En verder moet Amerika maatregelen nemen... om die schadelijke gevolgen van de ontmoeting uit te wissen, zegt China. Na het gesprek met de geestelijk leider in het Witte Huis... zei Obama dat hij het belang van de mensenrechten van de Tibetanen had onderstreept. Wel herhaalde hij dat Tibet in de Amerikaanse visie een deel van China is. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed el arabi is opgestapt. Hij was pas een paar weken in functie. Een reden voor zijn vertrek is niet bekendgemaakt... maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met de herschikking van het kabinet... die premier Sharaf heeft aangekondigd. Vorige week zegt de Sharaf een nieuw kabinet toe aan de betogers... die maanden na het vertrek van president Mubarak nog altijd protesteren tegen de regering. Zij vinden dat de hervormingen niet snel genoeg gaan. Sharaf komt waarschijnlijk vandaag of morgen met een nieuwe regeringsploeg. De nieuwe Harry Potter film heeft ook in Noord-Amerika... op de eerste dag van vertoning het omzetrecord gebroken...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 Driebander Dick Jaspers heeft zijn derde wereldtitel veroverd. In Peru won hij de finale van de Italiaan Marco Zanetti. Het werd 3-2. Dit is het succesvolste jaar van Jaspers. Behalve de wereldtitel won hij ook de Supercup... en werd hij Nederlands en Europees kampioen. En dan het weer wisselend bewolkt, buien en zon. Het wordt 17 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. Morgen ook buien, maximaal 19 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Hola! In Hollanda betalen jullie alles met la pinpas. Maar in Zorrevergoten en Spanje betalen jullie Hollanders ineens met de contante gelden. Waarom is dat? Mira, mira, mira, mira. Overal waar hier. Die Maestro logo zit, kan men gratis met la PINPASSE betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en patates bravas in minder stappen bar. Si, sí. andele, andre! Sí. Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl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 En die arts heeft al een heel leven achter zich liggen. Hij heeft boeken over geneeskunde geschreven. Over waarom fluor niet in een drinkwater thuis hoort. Maar hij schreef ook boeken over engelenverschijningen. En is al geruime tijd bezig met een boek over openbaringen. Twee weken geleden kwam er een boek uit onder de titel U kunt meer dan u denkt. En dat boek gaat over het voorkomen en behandelen van kanker. Welkom dokter Hans Molenburg. Um, u noemt zichzelf arts. Ik zeg net dokter. Daar schijnt een verschil tussen te zijn bij u. Het uh, verschil tussen arts en dokter is dit... dat toen ik uh, zes jaar was, wou ik graag dokter worden. En zei, ik word dokter. En na de hand kreeg ik mijn diploma. En toen was ik plotseling arts. Uh, oh. Ik vind dokter wat intiemer klinken. En, en waar geeft u de... geeft u zelf de voorkeur aan? Nou, uh, de mensen zeggen tegen mij niet dag arts. Die zeggen dag dokter. Ah, kijk eens aan. Dus het is wel, ja. wel dokter Molenburg. Ja. Uh, ik noemde net een aantal boeken... die u in het verleden geschreven heeft... en waar u mee bezig bent. Dat zijn eigenlijk heel verschillende onderwerpen. Wat is nou de samenhang tussen al die onderwerpen? Dat is een mooie vraag, die heb ik nog nooit gehad. Oh. Um, ik denk dat het dit is... dat wij leven in een ontzettend materialistische tijd. Het enige wat er bestaat, dat is de dingen die we zien... die we voelen en die we ruiken en die we proeven. En daarbuiten is niks... Uh, ik vind dit een geesteloze tijd. En als u zegt, wat bindt mijn boeken samen? Ik probeer de geest er weer in terug te krijgen. Want uh, via onze geest staan wij onder andere in verbinding, verbinding... met degene die ons geschapen heeft. En aangezien die verbinding ook bij veel mensen weg is... zou ik dat graag weer terug willen brengen. Ja. Dat is hetgene wat het samenvat. En tegelijkertijd ook gewoon, hoe nou, moet ik het maar zeggen... harde geneeskunde, als u zich... Uh, strijdbaar opstelt als het gaat om fluor en dat soort zaken? Uh, dan wel, maar ik uh, zie mezelf als een vertegenwoordiger... van de zachte geneeskunde. Uh, de harde geneeskunde die werkt met, uh, met messen en met uh, branden enzovoort. Uh, ik heb het nu bevallen, speciaal over de kankergeneeskunde. Die is ook nodig... Niets kwaads ervan gezegd. Maar daarnaast is er een opbouwende en vriendelijke geneeskunde... en daar behoor ik dan toe. Kijk eens aan. Nou, dat, dat wil ik straks allemaal van u horen... maar wij gaan eerst even op een hele makkelijke manier... u wat beter leren kennen. Wij hebben hier een jukebox. En die gaat u een paar vragen stellen... en uh, verzoeken of u er even kort op kunt antwoorden. En ben benieuwd wat uh, daaruit komt. Bent u gezond... Um, ja. Wat is de grootste luxe in uw leven? Ik vind dat hij te zacht staat. Ik, sta, ik, ik hoor hem niet goed. Oh, u hoort hem niet goed. Kan hij een beetje harder? <lacht> er wordt gevraagd naar de grootste luxe in uw leven. De grootste luxe in mijn leven? Ik hou helemaal niet van luxe. Ik hou het, <lacht> hou, hou het liever eenvoudig. <lacht> eenvoudig. <Liever> <lacht> Stokpaardje. Schrijven. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? Ja. Brieven of e-mails? Brieven. Whisky en sigaren. Of vruchtensap met een mueslireep? Dat laatste. Goed. Dat, uh, dat waren <laughs> volgens mij de vragen uit, uh, uit de jukebox. En nu kennen alle mensen mij. <laughs> en nu kennen alle mensen. Maar <laughs> nou, ze hebben toch een beetje een beeld. U, u houdt niet zo heel erg van luxe in uw leven. U houdt het liever eenvoudig. <coughs> waar, waar kan ik dat aan, aan merken bij u? Nou, ik, ik wandel graag uh, door de duinen en in het bos. En uh, ik uh, voel me altijd in een net pak een beetje opgeprikt. En... Uh, ik vind het uh, leuk om rustig, ontspannen te zitten praten. Uh, ja, uh, ik geloof dat ik het zo wel, ik, zo wel de heb De grootste genoegens zijn de eenvoudige genoegens. Ja, ja. En uh, u, u schrijft nog steeds brieven. U heeft geen computer, heb ik begrepen. Klopt dat? Ik moet inderdaad bekennen dat... Nou, wij hadden een computer in de praktijk, maar mijn assistent is overleden. Ah. ik heb hem me niet eigen gemaakt. Dus... Uh, ik heb inderdaad geen computer. Tot grote ontzetting van mijn kleinkinderen. Nee. En u zei net ook uh, volmondig ja op. ofwel en dat, dat, dat kon wel een beetje zien aankomen. ofwel eens een religieuze ervaring heeft gehad. Ja. Ik bedoel, in zijn algemeen heeft u regelmatig religieuze ervaringen. of zijn er hele bijzondere Nou, er is een, een hele bijzondere ervaring. Uh, dat ik in uh, Yad Vashem zat. Uh, in Jeruzalem. waar uh, Corrie ten Boom en haar familie werden geëerd. En, uh, omdat zij dus zoveel Joden het leven hadden gered. Ja. En ik zat met tante Corrie, zoals we het allemaal noemden, op een, op een muurtje. Uh, een betonnen muurtje, of zo een marmeren muurtje, te wachten tot dan de, de, de, eer, de eeruitreiking zou beginnen. Er werd een boom ook geplant voor haar. En we zaten over de heer te praten. En toen zei ik, ja, ik heb de heer nooit helemaal kunnen plaatsen, tante Corrie. Toen zei ze, wat, jij niet? Je kent de Bijbel zo goed. Ik zei, ja, zit in mijn hoofd, maar zit niet in mijn hart. O, oh, zei tante Corrie, wacht maar even. Uh, en ze strekt haar hand uit en zegt... Heer, wilt u dit even aan Hans vertellen? <lacht> Dat ging zo met haar. Ja. En toen plotseling zag ik het, <lacht> het was gewoon een lafheid... Ik heb in de oorlog nogal wat mensen terugzien komen... die gemarteld zijn voor hun geloof. Yeah. En ik was gewoon als de dood, dat als ik me helemaal over zou geven... dat het mij ook wel eens zou kunnen overkomen. Want ja, de tijden die zijn nog niet zo dat je zegt... het zal altijd rustig verlopen. Toen ik dat eenmaal gezien had, was het over. En uh, ja, dat gaf een hele diepe verbinding met de Heer. En uh, dat is dus een hele grote ervaring geweest voor mij. Yeah. Ik, ik, zie, ik zie het nog gebeuren. Mooi vrouw van uh, dichteres Corrie ten Boom. <Klacht> Dat is het warme, prachtige stemgeluid van Oder Saad. Het uh, liedje heet The House You're Building. Echt een, uh, nou, kwart er altijd, ik uh, kom helemaal van in de zondagsferen. Uh, ik zit er aan tafel met dokter Hans Molenburg. Uh, dokter Hans Molenburg heeft net een boek geschreven. Dat heet U kunt meer dan u denkt. En uh, de ondertitel is Aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen. En hij heeft dat boek geschreven na een jarenlange praktijk als huisarts. Maar u heeft in het bijzonder veel kankerpatiënten Geholpen. Als er iemand met kanker bij u in de praktijk kwam, hoe, hoe ging dat dan? Het ging meestal zo... Uh, ik ja, ik heb een ik ik dubbele praktijk gehad. Ik ben ten eerste huisarts geweest, ja. dus dat waren mijn eigen mensen. En uh, verder had ik een consultatieve praktijk... waarin ik ook veel kanker behandelde op een andere manier. Een consultatieve praktijk? Dat is dus zeggen mensen uit het hele land. Okay, en ook okay. wel vaak uit het buitenland. Ah. En... Uh, dus er is een verschil tussen deze twee mensen. Laat ik eerst even uitleggen over wat ik precies deed. U weet dat als iemand met kanker naar het ziekenhuis gaat... dan wordt die kanker geconstateerd. Dan zeggen ze dat moet eruit, dat is terecht. Als het kan, wordt ze geopereerd. Ze worden bestraald. Ze worden tegenwoordig nabehandeld, vaak met chemotherapie. En uh, dan wordt het afwachten wat er gebeurt. Ja, dat is de eerste groep mensen die, uh, die bij mij komt en die zegt... ja, ik moet nou wel afwachten, maar kan ik nog meer doen? Mijn taak is dan om deze mensen zo gezond mogelijk te krijgen. Ik uh, bouw ze dus eigenlijk op met diëten en bepaalde preparaten. Uh, en ik probeer ze zoveel mogelijk te ontgiften. Want in mijn zinziens, na 50 jaar kan ik dat wel zeggen, is uh, kanker... Uh, een soort vergiftiging op alle, ja. uh, op alle delen van het menselijk lichaam. En ook vaak in de ziel. Uh, maar die mensen die bij mij komen... van uh, Amsterdam of van Brussel of waar dan ook vandaan die zeggen tegen mij, dokter, ik wil graag uw therapie. Maar de mensen uit de huispraktijk, die zeiden... dokter, al dat groenvoer, daar begin je niet mee. Nee. mee. Dus Want dat was datgene wat u die ex-kanker, of de kankerpatiënten aanbood. Veel uh, groenten. Ja, uh, inderdaad, veel groenten, veel fruit, geen vlees. Uh, uh, zuivere stoffen, graag van de reformzaken... waar de, de, de, de zaak niet bespoten werd. Of uh, genetisch ja. verkracht, zoals ik dat dan noem. Uh, en veel, veel uh, aanvullende opbouwpreparaten. Ook wel wat preparaten die kanker direct tegengaan. En de reguliere, gene uh, reguliere geneeskundestudenten, wou ik zeggen. De reguliere uh, uh, uh, patiënten, die behandelden u anders? Uh, nou, alleen als ze het wilden. In de huispraktijk wilde ja. lang niet iedereen dit. Nee. Uh, sommige mensen die zeggen vooruit, ik wil alles doen... om te proberen dat het niet terugkomt. Of als ik het heb, wil ik behalve wat ze in het ziekenhuis doen... nog meer gaan doen om ervoor te zorgen... Uh, dat die kanker onder controle blijft of zelfs weggaat. Uh. In de huispraktijk waren er nogal wat mensen die zeiden... nee hoor, daar beginnen we niet aan, we blijven lekker in het ziekenhuis. Nou, even goede vrienden. Ja. Dan had ik alleen maar een begeleidende taak. Ja. Hoe, hoe, hoe is het zo gekomen dat u zo'n Specifieke interesse kregen en ook eigenlijk een adres werd voor, voor kankerpatiënten? Eigenlijk in het academisch ziekenhuis. Uh, in het academisch ziekenhuis, dan, uh, dat was dus. Uh, ik was interne, interne geneeskunde in 1951. En toen viel mij op. Er waren toen nog niet zoveel kankerpatiënten. Het waren meestal patiënten boven de 50 en zelfs zo tegen de 60. Um, daar viel mij op dat deze mensen. Zo vaak doodgingen en op een nare manier doodgingen. Ja. En dat dat toch. Ja, ik vond het geen, geen succesvolle therapie die ik daar zag. Alweer niks gezegd tegen, maar het ging nou eenmaal zo. Dus wij hadden eigenlijk in die tijd een stout groepje. En die kwamen bij elkaar en zeiden, wat zou je nog meer kunnen doen? Ah. En uh, we hebben toen... Dat met... waren collega-artsen? Dat, waren, collega -artsen. dat waren, waren aanstaande collega's. waren allemaal semi-artsen. En uh, dan gingen we met een arts praten die wat meer deed. Die werkte met een preparaat, heten heette Iscador. Dat werd van een mistel gemaakt. En toen hebben we eigenlijk al zitten uitzoeken van uh, hoe bouw je die patiënt beter op dat hij er beter tegen bestand is. Hoe breng je ja. de gezondheid terug? Ik ben eigenlijk niet zozeer een ziektexpert, maar een gezondheidsexpert. En wat bedoelt u daarmee? Uh, daar bedoel ik mee uh, dat uh, als je op de ziekte gericht bent... dan ben je alleen op de symptomen gerecht. Yes. Dan zeg je, die ziekte moet weg. Huh? En de gezondheidsexpert zegt, waarom is die ziekte er gekomen? Hm? Die gezondheid moet weer terug. Yeah. Dat is dus een, een, een andere instelling. Yeah. En uh, daar ben ik de praktijk mee ingegaan. Ik werd al heel vroeg geconfronteerd met een ernstige kankerpatiënt. Het zag er heel slecht uit. En uh, Die ben ik toen gaan behandelen op deze manier... En ik heb dat jarenlang gedaan en gezien dat je er succes mee hebt. En toen in 1976 is er een groep artsen ontstaan... Uh, die de Moerman-therapie wilden bestuderen. Moerman was een, een van de eerste ja. kankerpioniers hier die het op die manier deed. En uh, die artsengroep uh, die heeft uh, jarenlang hard gewerkt... En, uh, zo ben ik er eigenlijk langzaam maar zeker ingerold. Nou, ja. ze zien me nou als een van de nestoren. Ja. Nou, misschien is het zo. Ik las ergens in de term eminence gris. En uh, dat plaatje klopt in ieder geval. Ja. Ja. <laughs> um, u zei net van uh, kanker, dat is een soort vergiftiging. En u zei daarna ook nog, uh, het ook misschien wel van de ziel. Wat, wat is kanker nou eigenlijk? Want het is zo, het is zo al tegenwoordig lijkt het wel... Kanker is een ziekte die, uh, laat ik hiermee beginnen, enorm is toegenomen. Toen ik jong was, werd iemand met veertig die kanker had. werd jeugdkanker genoemd. Nou, tegenwoordig uh, hebben talloze kinderen kanker. Heeft en, u een idee waarom dat komt? Waarom ja. het zoveel is uh, Ik geloof genomen? dat dat komt door een aantal factoren. Laten we het eerst het lichamelijk noemen. We hebben ons voedsel gedenatureerd. We hebben het een lange plankwaarde gegeven. Dus nou. dan heeft dat conserveringsmethode. Ja, precies. Dus hoe langer een plankwaarde er in voedsel zit... hoe dooier het is. Ja. Want iets wat, wat, wat, wat, wat afgesneden is... dat hoort heel gauw uh, ja, uh, rot te worden of te vergaan. Omdat er enzymen in zitten... Maar als je een voedsel een lange plankwaarde geeft, dan gaan alle enzymen eruit. En die enzymen die helpen ons juist bij de stofwisseling. Hm? Dus wij moeten het allemaal met onze eigen pancreas gaan doen. Onze eigen uh, alvleesklier die de enzymen maakt. We hebben dus allemaal op het ogenblik in deze maatschappij een ernstig enzymtekort. Dat enzymtekort zorgt er bovendien voor dat bepaalde stoffen... die met dat voedsel meekomen als bespuitingsmiddelen, en weet ik wat, allemaal niet goed ontgift worden. Ja. Dus ons lichaam wordt langzaam maar zeker vergiftigd. Ja. Daar komen nog bij alle mogelijke chemische medicijnen... die eigenlijk allemaal een zekere gifverlading hebben. Daar kwam bij de fluoride, die godzijdank uit het voedsel weg is... Um, daar komen... Uh, de pil, wat een anticonceptiepil, wat een zeer giftige zaak is, dat wordt algemeen ontkend, maar dat, dat brengt veel gifstof in het lichaam. Um, nou, wij leven op het ogenblik in een zeer toxische tijd. Dus je zegt, uh, er is gewoon veel gif om ons heen. Er is veel gif om ons heen. En een van de, van de manieren waarop we dat gif eruit proberen te krijgen, en dat lukt ook goed, dat is met ontgiftingskuren, en dat is met koffieklisma's... Eh, waardoor we die lichamen schoonmaken. Eh, ik geloof dat de vergiftiging op dat niveau, op lichamelijk niveau... nog nooit zo groot is geweest, misschien sinds de zondvloed. Kun, als je dat zou zeggen, hè, dat het in de laatste tijd... Eh, veel, mensen, veel meer mensen kanker hebben gekregen. Heeft u een voorbeeld van iemand waarvan u kunt zeggen... ja, dit is een gezond mens, die had in... Tij, al minder toxische tijden, geen kanker gekregen? Ik begrijp uw vraag niet helemaal. Nou, kunt u, kunt u aanwijzen, bij, als u mensen in de praktijk ontmoet... van ja, het is duidelijk dat u last heeft van al, die, al het gif... wat in de wereld om ons heen uh, is. Ah ja. Dat had een ander, op, in een andere tijd had u geen kanker gekregen. Uh, nou, ik, ik zou die vraag uh, iets anders willen beantwoorden. Ik had ongeveer 30 jaar geleden een vrouw bij mij. Die had een... Uh, uh, die had net een lelijke tumor in de borst gekregen. Ze had de tumor eruit gehaald. Maar uh, ze was drie maanden later. Uh, begon ze al een beetje uit te zaaien. Dus dat zag er heel slecht uit. Ze was ja. nog heel jong. Ik ben die vrouw toen gaan behandelen. Want ze wou geen behandeling van het ziekenhuis uh, hebben. En die vrouw is genezen. Uh, toen uh, heeft ze jarenlang. Is ze, al die jarenlang is ze goed geweest. En, uh, ze, dus heeft... ze is genezen door uw ja. aanpak. Ja. Ja, ik, er is niets anders met haar gebeurd. Ze, uh, uh, ze is alleen bij mij geweest. Um, toen, na, ze, heeft, ze heeft een paar dochters gekregen. Een mooie vrouw was, twee mooie dochters gekregen. En nu, ongeveer 30 jaar, gel geleden, uh, 30, 30 jaar later... krijgt ze plotseling weer kanker. In een andere borst. Ik heb tegen die vrouw gezegd, luister, hoe komt dat? Want, nee, ik heb me altijd goed aan dieet gehouden. Ik ben, heb geen rotzooi gegeten. Ik begrijp het niet. Zeg, is er bij u iets in de omgeving gebeurd wat anders is? Ja. Toen zei ze, ja, er is één ding gebeurd. 400 meter van mij af staat een zendmast van de GSM en van de UMTS. Nou weten we uit Duitsland, er hebben een stel doktoren in een, in een klein dorp, of in een, in een stadje, yeah. die hebben daar gekeken wat er gebeurt als je een zendpast neerzet. En dan blijkt, wanneer je de, een straal van 400 meter doorheen trekt, je kijkt binnen de straal en buiten de straal, dan krijg je na vijf jaar een verdubbeling en na tien jaar een verdrievoudiging van de kanker. Maar, maar dan zouden wij ons allemaal heel veel zorgen moeten gaan maken als dat waar is. Dat moeten we inderdaad, als je bedenkt dat. Maar over... niet iedereen daar in die omgeving heeft kanker gekregen. Nee, nee, nee, nee. nee. Je moet daar natuurlijk gevoelig voor zijn. Deze vrouw die had, was gevoelig voor kanker. Dat wisten we al. Ja. Hm? Maar dit dauwde haar net over de rand. Daar ben ik van overtuigd. Want een, ongeveer een, een, een drie kwart jaar nadat die mast geplaatst werd. Toen kwam er plotseling kanker in die andere borst. Ja. En daar zie je dat is dus een, een, een, een giftige straling. Daar zie je dus dat dit, die verkeerde straling, bij iemand die gevoelig was, er eigenlijk over de kanker, rand heen dauwde. Maar. De, de, deze soort straling is dus overal om ons heen. De UMTS-masten staan uh, wijdverspreid door ons ja. land. Wat moeten wij daarmee? Oh, uh, je kan een hele hoop doen. Uh, de, uh, wat de verkeerde straling op het ogenblik doet... Uh, dat is wat wij dan noemen uh, een, uh, het lichaam als het ware... Rans maken. Hm? Rans? Ja. ja, ja. Uh, uh, het lichaam wordt te veel geoxideerd. Uh, er, worden, er, er komen vrije radicalen vrij. Uh, en die tasten het lichaam aan. Uh, waardoor onze vetten... Hm, die, yeah. die, die reageren niet meer goed. Uh, er zijn allerlei stofwisselingsprocessen die dan misgaan. Daarvoor zijn antioxidanten zijn, uh, altijd Eigenlijk geweest. weet ik niet zo goed wat zijn, maar ze zitten bijvoorbeeld in nou, goede thee of in... Precies, groene thee zit het in, ze zitten ook in fruit, ze zitten in verse groenten. Je kan ze ook in, in capsules krijgen. Dus het is goed om in deze tijd antioxidanten te nemen. En zeker op het ogenblik waar wij in Nederland... Je hoort er niet over, nog steeds de straling van de grote, de grote ramp in Japan weer kunnen meten. Ja. Hm? Dus ik zou de mensen aanraden: uh, vragen ze even aan een reformhuis. geef mij wat goede antioxidanten. En uh, dat is uh, van groot belang ja. om in deze tijd in te nemen. Nu zegt u, u had het net ook over van, uh, het kan ook een beetje in de ziel zitten. Een van de uh, tips die u geeft in dit boek, is dat het ook gezond is om veel te lachen. Ja. Nou, lach is gezond, zeggen we allemaal... maar ik heb er eigenlijk nooit een medische argumentatie voor gevonden. Uh, er is een man geweest, die was Norman Cousins. En Norman Cousins uh, die, uh, kreeg een heel gemene ziekte, een kankerachtige ziekte... Uh, Toen vroeg hij aan zijn specialist: hoe gaat het nou met mij? Toen zei hij: nou, ieder, uh, we hebben van de 5000 uh, uh, patiënten die ervan bekend zijn, het is nogal een zeldzame ziekte, uh, zijn, uh, is er op het ogenblik nog één in leven na twee jaar. Waarop Norman Cussens niet zei: Oh, dan heb ik het dus gehad. Maar die zei: Dan word ik dus de tweede. Oh, en ja. uh, die heeft een programma samengesteld. van dat hij alle lachfilms en alle gekke boeken. Uh, uh, bij elkaar uh, verzamelde. die hij kon krijgen. En ze zelf op een programma gezet van uh, twee uur lachen per dag. En die vent heeft ze zelf beter gelachen. Maar, ho maar hoe gaat uh, het dat? Dat is zo als een mens lacht. en niet een beetje zuur lacht of een beetje zuinig lacht... maar echt lacht, van zijn ja. buiken dan worden de witte bloedlichaampjes... die onder andere kankercellen opruimen, geactiveerd. Ja. Dus je activeert je immuunsysteem. Daar komt het op neer. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. We gaan zo meer over horen. Uh, we gaan eerst naar de hoofdpunt uit het nieuws... en die worden gelezen door Raymond Seré. Radio 1, het NOS-journaal.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 Eerder besloot het OM nog om niet tot vervolging van Martijn over te gaan... omdat de vereniging niet aansprakelijk gesteld zou kunnen worden... voor misdrijven van afzonderlijke leden. Maar het OM wil nu toch dat er snel duidelijkheid komt. De versplinterde oppositie in Syrië heeft zich verenigd in een 25-koppige raad. Met de Nationale Raad van Verlossing willen de partijen met één mond... tegenwicht bieden aan president Assad en hervormingen eisen...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 In het noordoosten valt er buige regen en langs de westkust komen enkele losse buien voor. In de rest van het land is het op dit moment droog en is af en toe de zon te zien. In de loop van de ochtend nemen de buien een aantal toe en kunnen ze weer overal voorkomen. Vanmiddag is er bij de buien ook een klap onweer mogelijk. Tussen de buien door wordt het 18 graden aan zee tot 21 in het zuidoosten en er waait een stevige wind uit het zuidwesten. Vanavond doven de buien in het binnenland uit, maar langs de kust houden ze aan. In de nacht gaat het vanuit het westen overal weer regenen. De minimumtemperatuur ligt rond 13 graden. Morgen is er veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. Er waait nog steeds een stevige wind uit het zuidwesten en het wordt niet warmer dan 19 graden. De rest van de week houden we koel cool zomerweer met elke dag regenbuien. Het enige pluspuntje is dat de wind na morgen duidelijk minder hard waait. Van 7 tot 8 uur. Dit is De Zondag. Op radio 1. Kijk eens aan, dan weet je ook waarin u luistert. U luistert naar Dit is de Zondag. En ik heb aan tafel zitten dokter Hans Molenburg. Een huisarts uit Haarlem. die ook een, een uitgebreide praktijk heeft gehad met kankerpatiënten. net een boek heeft geschreven. Dat heet U kunt meer dan u denkt. En uh, dat gaat over de manieren waarop we zelf. kunnen proberen kanker te voorkomen. en eventueel te genezen. Dat laatste, dat is natuurlijk. dat is wel spannend. Als u zegt. Uh, als je het goede eet en veel lacht, dan kan je misschien wel van kanker genezen. Of ga ik nu wat te snel. Nou, dit is een beetje kort door de bocht. <laughs> ja. en, uh, en kankerbehandeling is een kankerbehandeling is een langdurige zaak. Kijk, kanker moet weg. Laat ik het nog maar een keer zeggen. Ik ben niet tegen de reguliere geneeskunde. Ik, ik zie het als twee railsen. Yeah. Of als de rechter en de linkerhand. Die samen moeten werken. De ene probeert koetgekoet die, die kanker weg te branden en weg te snijden. En wij proberen koetgekoet uh, dat lichaam zo op te bouwen... dat het zelf weer actief wordt om, kanker, uh, om de kanker te genezen. Ja. U moet goed bedenken dat wij in deze tijd... ieder mens, iedereen die hier zit te luisteren... maakt 100.000 kankercellen per dag. Ja. Toch uh, zullen weinig mensen uh, van uw kanker krijgen... Uh, hoe komt dat zo? Omdat u hebt een immuunsysteem... Hebt, en dat immuunsysteem, zodra er een kankercel zich ontwikkelt... dan komt er een, een wit bloedraampje langs... die zet een klein vlaggetje op, dat, uh, op die kankercel... en dan komt er een vreedcel langs en die zegt... ha, een vlaggetje, en die vreet die kankercel uh, kanker, uh, op. Yeah. Dat is een prachtig systeem. Uh, dat immuunsysteem, dat is een heelal op zichzelf. Je begrijpt niet dat iemand niet in de scheppen gelooft... wanneer je het immuunsysteem goed bekijkt. Dat is fantastisch wat daar gebeurt. Hm? Wij proberen dus met onze onze complementaire kankertherapie, dat immuunsysteem zo te activeren... dat dat weer actief rond gaat speuren en zeggen... ha, het kankercel, opeten. Hm? Uh, en dat lukt nogal eens met onze complementaire maatregelen. Nu zegt u het zelf ook van... je hey, moet het zien, de reguliere en de complementaire geneeskunde... als twee rails of als twee handen die elkaar helpen. Toch is dat, wordt dat niet vaak zo gezien. Hè? Er is nog wel eens wat haat en nijt tussen die twee werelden. Uh, nou... Ik moet eerlijk zeggen dat ik persoonlijk met geen enkele specialist ooit haat en leid heb meegemaakt. Heb meegemaakt. Maar hij heeft ook wel eens forse kritiek gekregen in het he verleden. Ja, maar dat was niet. Het, ja, dat was tijdens de fluoridering. Maar in, ja. mijn, in mijn kankerpraktijk heb ik eigenlijk altijd fijn met specialisten samengewerkt. Bij de grote boekuitreiking hier was er ook een oncoloog aanwezig. Ja. Ja. Maar uh, dat vindt u wel bijzonder.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 Over het algemeen heb ik met de specialisten een heel prettig contact gehad. En in de zin dat jullie elkaars uh, uh, aanpakken waarderen? Uh, ja, ik heb het zelfs gehad uit het, dat ik een patiënt kreeg uit het Antoni van Leemhoekhuis. die uh, niet goed reageerde op de chemotherapie. en zei: Ga even naar Molenburg toe, laat je een beetje opknappen. dan kunnen wij weer doorgaan. Ja. Dus, uh, dus. Het is wel echt complementair. Ja. Ik denk inderdaad dat uh, wij in de toekomst tot een zeer hartelijke samenwerking kunnen komen. En dat dat, dat, dat ook wel zal gebeuren. Ja. Mm, maar dan moeten natuurlijk geen ministers benoemd worden die, uh, zoals de vorige twee ministers, ik heb het niet over deze, die, uh, van, uh, van, kanker, die van, van medische zaken net zoveel verstand hadden als bijvoorbeeld een, uh, een Eskimo of een verkopen. Dat oh. was uh, verschrikkelijk wat daar gebeurde. Ja, ja. Omdat er geen, uh... ja, maar, ja, die mensen waren alleen maar politiek. Noemde hadden geen enkel idee van wat medische zaken eigenlijk waren, en dat vind ik heel verdrietig. Nou. Ja, en die werden dan nog eens op sleeptouw genomen door Renkes en, en, uh, ja, en consorten. Ja, en consorten, ja, en dat zijn de mensen oh, dat die is Kees Renkens van de van de van vereniging tegen kansen. Um, uh, dat vind ik naar. Dat ja. hoeft niet zo. We ga, we zijn er voor het heel van de patiënt, niet voor het, voor het, voor de, voor het prestige van de geneesheren. Ik had het net even met u over de kracht van het lachen. U zei net ook al, uh, uh, kanker dat, dat kan ook zijn oorsprong vinden... in een soort vergiftiging van de ziel. Dus dat zei u heel erg aan het begin van het interview. Ja. Wat bedoelt u daar precies mee? Daar bedoel ik dit mee. dat uh, Iedereen weet dat sigarettenroken slecht is. Ja. Uh, een pakje sigaretten per dag doet de kans op longkanker sterk stijgen. Maar de meeste mensen beseffen niet dat negatieve emoties... bijvoorbeeld jaloezie, wrok, haat, lang volgehouden... bijzonder kwalijk is voor het lichaam. Ja. Dat, je kan het zelfs letterlijk in het lichaam zien... dat mensen die daar last van hebben, eh, dat die een lichaam hebben dat verzuurt. Als een lichaam verzuurt dan gaat het bloed slechter stromen. Je bedoelt echt dat het fysiek... Fysiek verzuurt. Het, het gaat fysiek, wordt het zuurder dat lichaam. Er zijn bepaalde zuren die komen in ons lichaam. Bijvoorbeeld als je veel vlees eet, dan verzuurt je lichaam. Of als je te veel suiker eet, verzuurt je lichaam. Maar ook als je te veel negatieve emoties hebt, verzuurt je lichaam. Dus een van de dingen die je moet doen met je kankerpatiënt... is dat je eens achterover leunt en denkt bij jezelf... hoe proeft deze patiënt? Is die boos? Is die geïrriteerd? Is die... Is die uh, ergens, uh, zit die in een mannaar Je krijgt bijvoorbeeld een vrouw tegen je over. Zegt ze, hoe is uw huwelijk? Ja. En dan zegt ze, uh, uh, oh goed. En dan zeg ik meteen, wat is er dan mee? Ja. Ja. Dan dat dat ze, denkt hij daar eens wat los. Ja, dan, dat, dat klinkt niet goed. Nee. Huh? En dan blijkt ze een, een, een hele dictatoriale man te maar hebben. Maar die hoe verduren. vindt zo'n vrouw dat als u dat vraagt? Want je gaat naar de dokter toe. En niet naar, nou ja, de dominee. Eh... Uh, die vrouwen zijn bijzonder opgelucht dat eindelijk iemand uh, dat er doorheen prikt... zodat ze het verhaal eens kwijt kunnen. Ja, echt ja. waar? Ja. Uh, vrouwen zijn bijzonder sportief. Huh? Mannen hebben er iets meer last mee als je dit doet. Huh? Want een, een man die, die, die is gauw in een concurrentiepositie met een andere man. Maar als je dit vriendelijk aan een vrouw vraagt en zegt... kom er nou eens mee op tafel, huh? dan wordt er gehuild. Huh? Het wordt uitgesproken. En uh, dan uh, zie je ook vaak, je ziet het zelfs in de testen die ik doe... dat als, je, als ze kans zien om tot vergeving te komen... heel veel mensen hebben last om, om een ander te vergeven. Als ja. ze tot vergeving kunnen komen, zie je letterlijk dat de zuur gaat in het bloed... of in de, in de weefsels die te hoog was, dat die naar beneden gaat. Maar als je dan iemand ziet die kanker heeft, dan, dan is dat ook een eerste vraag die u... Heeft nee, nee nee Omgaat nee, nee. Het ik, ik, begin, ik begin met de zaak gewoon lichamelijk op poten te zetten. Gewoon zeggen dat moet je eten, dat moet je slikken, ja. dat, zo moet je je ontgiften. En het is meestal een tweede of een derde keer uh, dat ik uh, deze vragen ga stellen als het nodig is. Want het is lang, het is niet, je kan het niet omdraaien, je kan niet zeggen elke kankerpatiënt heeft, heeft een of andere negatieve emotie. Zo nee. ligt het beslist niet. Okay. Uh, maar, dus dat je bij wijze van spreken kanker zou kunnen wegdenken? Ja, uh, nee, dat is een veel te, veel te makkelijk idee. Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Nee, nee. Vindt u dat een goede arts dit soort vragen moet stellen? Ik uh, kan het niet op die manier zeggen. Want uh, uh, een goede arts, en de meeste artsen zijn goed... Uh, die heeft het zo verschrikkelijk druk. Die komt er niet aan toe. Ik denk dus dat als je een goede kankerbehandeling wil opzetten... dat het eigenlijk met een team zou moeten. En dat je zegt tegen hem dat je, dat je een team hebt van, van een, een, een, een gewone... Een, Gewone reguliere arts hè, die de kanker weghaalt. Hè. Een uh, arts die complementair werkt. En eventueel een psycholoog of een counselor of wie dan ook die zegt: Zijn er nog andere dingen waar ik je mee helpen kan? Uh, vertel dat nou eens. Yeah. Hm? Uh, helaas bestaat dat nog niet en heb ik het dus allemaal zelf moeten doen. Um, uh, tot grote ontzetting van mijn assistenten, van de spreekweur liep altijd ver uit. Ja. <laughs> maar uh, ik heb daardoor wel heel veel mensen weer uh, op de rails kunnen zetten. U heeft ook een aantal boeken geschreven over Engelen, dat is een aantal jaren geleden. Had, had dat daarmee te maken? Met die interesse? Uh, het had uh, te maken met uh, het feit dat ik uh, op uh, 31 augustus uh, 1980. Uh, een uh, smorgens om 4 uur uh, de stem van de heer hoorde die zegt: jij gaat iedere kanker. Uh, ga, jij gaat iedere patiënt vragen. Dat is letterlijk zo. Ja, dat heeft ik, stem en ik, ik, en, en, ik was net als Fernand Del van die filmen van vroeger. Dan zei de heer iets tegen hem en zei Je moet dat nou? nou? Dat zei ik ook. Ik zei, maar, daar heb ik helemaal geen zin in. Hè? En ik kreeg alleen maar zijn antwoord, je doet het. Nou, met, met zweet in mijn handen heb ik toen de eerste patiënt gevraagd... heb je ooit een, een, een engel gezien? Ja, gisteren. Nou, dat bleek op de televisie te zijn. Ik zei, nee, ja. dat is niet de bedoeling. Maar, maar, uh, maar dat heeft u wel verder geholpen bij uw gedachten over, over genezing en over kanker. Het heeft mij zeker geholpen dat uh, het alleen maar met je hoofd bezig zijn... en rijtjes te kennen en zeggen dat is het symptoom en dat doe ik eraan. Dat is niet voldoende. Wij moeten voortdurend uh, eigenlijk de heer betrekken in datgene wat we doen. Ik, ik heb altijd het gevoel dat als ik, als ik therapie doe... Ik bid ook altijd even voor ik begin: hè, dat ik therapie doe. Dat ik zit hier, de patiënt zit daar. Hè, en er is een driehoek naar boven toe. En de heer kijkt naar beneden en helpt me. Dat heb ik altijd een erg sterk gevoel. For a color and a shade of a gray.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 A thousand years. I do without you is a million tears. Tell me, why do I? Dat was uh, uh, Sean McDonald met Closer. En uh, ik zit hier nog steeds met dokter Hans Molenburg in de studio. En we spreken met hem onder andere over uh, de genezing en de behandeling uh, van kanker. Daar heeft hij net een boek over geschreven. Dat heet U kunt meer dan u denkt. Uh, en we hebben het daarnet ook gehad over de, de, de geestelijke component van, uh, van de kanker. De, de pijn die je in je ziel kan hebben. Wat dat ook voor gevolgen kan hebben. Uh, er zijn altijd mensen die kunnen mooie dingen schrijven. Daar worden mensen gelukkiger van. Die kunnen hun pijn en hun geluk in teksten kwijt. En dat is onze dichter bij de zondag. Dichter op de week. Het jaar van de kreeft. Uit drie stenen is dit lijf gebouwd. Kwetsbaar als bloesem in de lente. Uren, dagen en maanden enten... Nog ongezien wat zich pas ontvouwt tegen de avond. Een zwarte lood, maatstaf van een gevreesde dood. Eerst was het of er geen einde was, enkel volgen. Elk pad voert ten leven. Rust voor later, wat is gegeven. Dreef weg als een herfstblad op een plas. Aan lijden, is nooit gebrek geweest namens lichaam, gevoel en geest. U bochten zijn er op die weg niet, drinken en eten tot de morgen en afwachten, maar diep verborgen nuriet een stem, een vertrouwd lied, kweekt in mild licht een halm die wenkt tot hoop en zegt: U kunt meer dan u denkt. Dr. Molenburg, wat vond u ervan? Nou, het is... Uh, uh, heeft de man mijn boek genezen? Ja. <laughs> ik denk dat hij er wel behoorlijk wat studie van heeft gemaakt. <laughs> inderdaad. Dat durf ik in ieder geval te zeggen. Want het is nog het is maar twee weken uit. En het is een stevige, stevige pil. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. Um, we hadden het net over um, uh, de rol die uh, de, de, de ziel, die religie speelt... Uh, als het gaat om de behandeling van kanker. Of misschien de oorsprong van kanker. Hoe reageren collega's daarop? Want niet iedereen is zo spiritueel ingesteld. Nou, wij hebben een, een artsengroep. En dat is een, een artsengroep die is samengesteld uit Nederlandse en Belgische huisartsen. En, uh, elke keer als ze bij elkaar komen, behandelen we het eerste uur een lichamelijk onderwerp. Het tweede uur een emotioneel onderwerp. En dan hebben we lunch samen. En het derde uur een geestelijk onderwerp. En daar komen al deze zaken aan de, aan de, aan de bak. Het is een zeer actieve groep die al twintig jaar bestaat. En uh, wij zijn allemaal even enthousiast over alle drie die gebieden. Ja. En uh, als je dat, dat zijn, het is natuurlijk geen, niet de gemiddelde arts. Maar ik heb toch gemerkt dat uh, vele artsen hiervoor openstaan. En dat spreekt ook vanzelf, want artsen worden voortdurend geconfronteerd met leven en dood. Ja. Dus die worden wel gedwongen om over leven en dood na te kijken. Dank. Maar nou merk ik bij u heel sterk, ook in dit gesprek, dat u een christelijke achtergrond heeft. U zegt net, als je, ik kan me niet voorstellen dat je niet in God gelooft als je naar het immuunsysteem kijkt. U heeft dus wel heel specifiek een keuze gemaakt in de brede markt die er is van religies en, en levensbeschouwingen. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe vinden patiënten dat, als ze daar met u over praten? Misschien zitten ze er helemaal niet op te wachten. Uh, niet iedereen praat hiero hierover. Uh, ik, ik, begin der, ik begin niet over mijn, mijn, uh, mijn christelijke geloof. Nee. Dat, uh, maar als patiënten ernaar vragen, vragen... hoe zit dat nou bij jou... Ja, dan kan ik het erover vertellen. In mijn boek is het natuurlijk andersom, dan laat ik het wel merken. Maar uh, als patiënten tegenover me zitten, moeten ze voorkomen vrij zijn. Wat, wat ze ook geloven, ja. ook als ze niks geloven. Alleen, ik heb vaak, uh, uh, als mensen een beetje proberen na te denken... Uh, dan, dan zeg ik, gelooft u iets? En dan krijg ik vaak het antwoord, er is ergens wel iets... Nou ja, dan kan ik me niet weerhouden om te zeggen... ik zal het u eens vertellen, het is nog veel beter. Er is iemand en die zit op u te wachten. Ja. En uh, dan beginnen ze te lachen. <laughs> en dan zeggen ze, ja, dat gelooft u. Ik zeg, nou, je kan het eens proberen. <laughs> <laughs> maar durft u, durft u aan van, uh, dat, dat, dat er problemen zijn dat je zegt... ja, dit, dit kan ik gewoon niet oplossen. Daarvoor moet u bij een hogere macht zijn. Um, nou, ik heb dit regelmatig gehad. Ik heb bijvoorbeeld een meisje op spreekuur gehad van 14 jaar. Dat wil zeggen ik kreeg de moeder op spreekuur. Ik ken het meisje niet. En de meisjes, meisje uh, zat te huilen. Ik zei, wat is er? Ze ja, zei, zei mijn, mijn, mijn dochtertje gaat dood. Uh, die heeft een waslesie, omdat een tumor in de, in de ruggenmerg is gegroeid. En, en ze ligt dood te gaan. En uh, wat kan, kan u daar nog iets aan doen? Ik zei, nee, daar heb u inderdaad... Hebben u God voor nodig? Hè? U moet bidden. Toen zei, maar ik geloof niks. Doet u dat dan maar. Nou, daar sta je dan als jong arts. Hè? Uh, <laughs> maar u zei echt van, ik, ik ben als arts ja, gewoon ik sta, klaar. ik sta met de rug tegen de muur. Nou, toen ben ik met een, een, een, twee patiënten en mijn zoontje van tien dat heb ik meegenomen. zijn voor dat meisje gaan bidden. Die lag inderdaad verlamd op bed. De ruggenmerg was opgevreten door een, door een sarcoom. En ik heb voor haar gebeden, ik verwachtte er niks van. En de volgende dag stapte ze het bed uit. En een week later zat ze op de fiets. Ja. Zo. Dan, uh, helaas, negen maanden later begon de vader overal rond te vertellen dat ik haar genezen had. Toen denk ik, nou gaat het fout. En is ze inderdaad, inderdaad een paar maanden later toch overleden. Maar maar waarom zie je dat dan precies fout, denkt u? Omdat degene die de eer moest hebben, hem niet gekregen heeft. Dit, was, dit, dit kon niet wat daar gebeurde. Maar in een totaal heidens gezin is dit kind... ik ben bij de dood geweest, wel met een gebed op de lip, uh, lippen uh, overleden. Dus uh, toen heb ik gedacht, ja, hier wordt een, een, een, een wonde gegeven... en weer teruggenomen. Hm? Maar in de, de, de, de tijd die ze nog gehad heeft... er is iets bijzonders met haar ziel gebeurd. Ja. ja. Nou, als er nog... Terug, oh, het is een voel voor vragen. Uh, als we teruggaan naar, naar, naar waar u mee bezig bent hè, met, met uh, uw hele behandeling. En u schrijft er een lijvig boek over. En dan komt er die hele veelheid aan dingen op een mens af. Dus, enerzijds gezond eten. Anderzijds uh, emotioneel, sociaal-emotioneel de boel op orde krijgen. En misschien zelfs ook nog spiritueel, religieus. Uh, komen artsen bij elkaar weg van: het is misschien wel wat veel allemaal. Het is inderdaad veel, maar kanker is een totale ziekte die alles aantast. Dus als je die goed wil behandelen, moet je de mensen op alle drie die niveaus trachten te behandelen. Uh, het is veel, maar vooruit er maar. Dat moet er maar. Ja. Ja? Ben, bent u niet bang dat mensen te veel met hun gezondheid bezig kunnen zijn? Als je zegt van dat positief denken ook zo belangrijk is, dat je de hele tijd focust op de dingen die niet goed gaan in je lijf? Uh, vind ik vind het een leuke vraag. Maar u moet bedenken dat als iemand kanker heeft, dan is hij totaal in beslag genomen door zijn ziekte... dan is hij toch al de hele dag met zijn ziekte bezig. En dan is het goed om als het ware een, een, een, een knop om te draaien... en te zeggen, we gaan nu eens niet met je ziekte bezig zijn... we gaan nu de hele dag met je gezondheid bezig zijn. Dat ja. geeft op zichzelf al van een idee van de patiënten... Van, ik heb grip op mijn eigen ziekte. Ik kan zelf wat doen. Ik kan zelf meewerken. Ja. Ik kan zelf actief zijn. Dat, die, die, ik heb wel eens het gevoel dat alleen al dat feit... dat de mensen plotseling een ander zicht krijgen en denken... hé, hey, ik heb er zelf grip op. Ik sta niet totaal hulpeloos. Kankerpatiënten zijn vaak hulpeloos. Ik kan zelf meewerken. Ik kan wat doen. Dat dat een van de genezingsfactoren is. Juist. Dr. Monenburg, um, um, ik geloof dat het uh, consult langzaam aan een eind aan het komen is. Dan zijn we een uur verder. <laughs> maar um, we hebben altijd nog wel een laatste onderdeel. En dat is het gastenboek. We hebben u gevraagd of u wilt opschrijven. En dat heeft u heel erg uh, uitgebreid gedaan op een typemachine nog. Uh, hoe die hele Zondag eruit ziet. U hoeft het niet voor te lezen, u mag het ook vertellen. Uh, ja, ik vond het een grappige vraag. Hoe ziet de Ideale Zondag eruit? En uh, ik heb gezegd: Ja, een Ideale Zondag bestaat niet. Want uh, idealen zijn hier op deze wereld moeilijk te verwezenlijken. Dat gaat altijd wat moeilijk. Maar ik heb uh, een, uh, uh, op 19 juni een Ideale Zondag gehad. <coughs> Toen was ik namelijk 60 jaar getrouwd. Ah. En uh, we hadden een buitenpartij in uh, een biologische boomgaard in de Olmenhorst. En daar kwam de hele familie, ik ben uh, mijn kind en mijn dertien kleinkinderen en mijn aanhang die kwamen allemaal bijeen. Het was een dolle partij. En we gingen s'morgens weg en het regende en het woei... en het was 15 graden en ik zei tegen mevrouw, wat nu? Uh, ik zat dus in die auto <kijkt> en de wind die zwiepte tegen de auto... en de ringvaart die was helemaal grijs met grote golven. Ik zei, heer, ik heb eventjes wat mooi weer nodig, al is het maar kort. En we komen eraan... Huh? Het wordt uh, mooi weer, hè? het wordt licht. Hè? Uh, we hebben daar een enige partij. We hebben een geweldige partij met ontzettende uh, uh, leuke dingen. Die twee van mijn kleinzoontjes die gingen op een stoel staan... en die spraken oma en opa uh, spontaan toe. Ja. Uh, en er was een liefde en een warmte onderwijl. En, en, en we hebben gelachen en we hebben leuke speeches. En mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, de, uh, een Amerikaanse vriend van me... die uh, tegelijkertijd professor aan de universiteit en predikant, die heeft een hele mooie dankdienst gehouden. Het was een perfecte dag. En we hebben een perfecte rondleiding gehad in de zon scheen. En toen om half vijf was het afgelopen. En, en toen gingen we naar huis weer langs die ringvaart... En het begon te waaien ja. en het begon te regenen en het was koud. Ja, dat was een perfecte dag. Dat was de, een van de meest perfecte zondagen die ik ooit heb. Oh, wat een prachtig verhaal. Mooi verhaal. Dokter Molenburg, dank u wel. Uh, luisteraars, mocht u nou uh, graag dit gesprek willen naluisteren, dan kan dat. Dan gaat u naar de website www.eo.nl. En dan zet u een schuine streep achter, dus eo.nl, schuine streep, dit is de zondag. Daar vindt u het gesprek terug, daar vindt u denk ik ook nog wel een linkje naar het boek. En uh, daar is ook het gedicht na te lezen. En na ons uh, komen vroege vogels en Menno of Janine. Janine, wat ja, hebben Janine? jullie straks in uitzending? In mijn eentje ga ik het vandaag doen. En oh, als kijk, het goed is hoor jij al de regen. regen op ons dak tikken inderdaad. We zitten gelukkig droog binnen hier in het kapitol in Schravenland, Maar de regen tikt gezellig op het dak. En wij gaan straks praten over mosselen. Nou oh. lijkt jij mij meer het type dat mosselen eet. Maar er valt nog meer, uh, veel meer <laughs> te vertellen over de mossel. De mossel heeft namelijk een geheel eigen loopje. Oh? Een mossel kan dus wandelen. En hoe die dat doet en ook vooral waarom die dat doet. En dat hij ook een speciaal loopje heeft. Daar gaan we zo meteen over praten. Er komt zelfs hier een grote bak mosselen op tafel te staan. Dus maar die zijn uh, er niet gekookt? Uh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Die, die gaan dus hopelijk wandelen. Ja, de Vierdaagse zullen ze niet doen. Maar uh, daar gaan we het over hebben. En verder hebben wij een prachtige ode aan de Gierswaluw. We gaan uh, eten uit vuilnisbakken. En uh, de luisteraar gaat horen welke vlinderstruik je nou in je tuin moet zetten. om de meeste vlinders te trekken. Janine, ik, uh, ik kan niet wachten. Ik ga luisteren. Ik wens alle luisteraars van dit is zondag ook nog een heerlijke zondag toe. En uh, nationaal dus, vroege vogels.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 Ga naar kindereninenscheiding.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Dit is Radio 1.